Freddy Tijn met het NOS Journaal. Het havenbedrijf hoeft containeroverslagbedrijf ECT geen 900 miljoen euro te betalen. Volgens de rechter heeft het havenbedrijf niet onjuist gehandeld bij de uitgifte van nieuwe terreinen. ECT zegt dat het miljoenen verlies zal leiden doordat er op de Tweede Maasvlakte twee concurrenten bijkomen. Er is steeds minder schade door fraude met internetbankieren. In het afgelopen half jaar was er 9,5 miljoen euro schade. En dat is volgens de Vereniging van Banken een daling van 34 procent... vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens banken komt de daling door betere beveiliging... en doordat mensen beter opletten. Mensenhandelaren worden steeds harder aangepakt. Ze krijgen vaker een celstraf en die duurt langer. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. In 2010 legde de rechter gemiddeld een jaar en acht maanden op. Vorig jaar was dat gestegen naar twee jaar en twee maanden gemiddeld. Het kabinet houdt vanmiddag een extra vergadering... over de internationale strijd tegen IS. Om vier uur vanmiddag gaat het kabinet praten... over een zogenoemde artikel 100 brief. Dat is een brief waarmee de Tweede Kamer wordt ingelicht... over de inzet van militairen bij missies in het buitenland.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 Een arts werd teruggehaald uit Sierra Leone. Zij was in contact geweest met mensen van wie later bleek dat ze ebola hadden. Zij wordt nu nog in de gaten gehouden. En een man uit Eindhoven werd door zijn huisarts doorverwezen. Hij heeft definitief geen ebola, zegt het RIVM. Het weer. De bewolking heeft de overhand, soms ook even zon. Ook buien regen, soms met onweer. En het wordt 16 graden. Dit was het NOS Verkeersupdate.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 Hé, tjonge jonge jonge jonge. Nou, dat was in een klus hoor. Ongelooflijk. Ik weet niet wat er met deze week in de hand was, maar eh. Uh... Tjonge jonge. Goh. Nou, een paar weken hoor. Doorzagen kosten iets meer tijd dan uh, normaal. Goedemiddag, daar zijn we weer. En uh, wederom, hem luncht op deze woensdag den 24 september 2014. Schiet alweer op jongens. Ja, over drie maanden is het alweer kerst. <lacht> moet er toch niet aan denken alsjeblieft. Ah, ik moet er echt niet aan denken. Vreselijk. Maar goed. Euh, laten we het daar nog maar niet over hebben. Hoewel de kerstkrantjes alweer in de winkel liggen. Hè? En de kerstballen en zo. Maar ja. Je kunt er nooit vroeg genoeg bij wezen. zeggen sommigen. Euh, CFM lunch op deze woensdag. Nou, we hebben weer een vol programma natuurlijk. Hè? Regio Nieuws, Bioscoop, agenda, Recept. 3 in 1. Ook dat nog. En uh, veel lekkere muziek. Alle, alle nieuwe platen heb ik ook. Eens gewoon Vandaag een selectie gemaakt uit een aantal hele mooie albums. En verder hebben we natuurlijk ook nog de vinyljaren straks... met Exception, Jaap Fischer en Fame, de soundtrack van die film. Niet van de televisieserie, maar van de film met Irene Kara en zo. En nog veel meer moois... Nou, dat straks in de vinyljaren dus Fame, Fisher en Exception. Ja. Exception, de zesde LP, Trinity. En uh, dat gaan we allemaal doen straks dus om uh, twee uur. Maar eerst, eerst twee uurtjes lunch, hè? Ja, eerst twee uurtjes lunch, hè? Broodje erbij, koffie erbij. Nou, bijna kan de kachel weer aan, hè. Het is uh, nou echt herfst, hoor. Poep, poep, nou zeg. De blaadjes gaan er nou echt weer af. En wij gaan lekker de muziek draaien. Gewoon lekker, haha. Ja. Hoop dat u dat dan een beetje warm gevoel geeft. Dit is Man for Man. Two, one, two, een van de allereerste hits. The man friends. Leuk zijn voor een 3-in-1'tje. Allemaal platen met nummers erin en zo. Manfred Mann was dat. En het heette 5-4-3-2-1. Ja. Dit is Hard Ake Fetish. Naughty and Sick. Got me in the hair That is jong en ziek. En uh, ja, het is een tijd voor hè. Daar komt hij. Uh. 3 in 1 you Deze week, Kate Bush. Dat had u natuurlijk herkend, de dame die uh, 30 jaar niets meer, uh, ruim 30 jaar niets meer van zich liet horen. Ja. Uh, omdat ze haar kind wilde gaan opvoeden. En uh, nou, dat is natuurlijk heel mooi. Maar ze is weer terug. Ze is weer op tour. Ja. Uh, en ze, heeft, ze komt ook met een nieuw album. Of dat is er al. Maar het komt er in ieder geval, als het er niet nog niet is, komt het eraan. Wat heb jij met Kate Bush? Want jij hebt hem uitgezocht. Hè? Hij was uitgezocht. Ja. Deze drie en de Angela danseren. Ja, ja, ja. ja. ja wat, wat heb ik met Kate Bush? Ja. Uh, uh, ten eerste uh, haar wel heel bijzondere stem. En uh, ook haar uh, ontzettend mooie, uh, bijzondere liedjes. Ja, dat is heel apart, hè? Ja. Dus het is niet van die makkelijk toegankelijke muziek dat je die even uh, nee. uh, op een feestje <laughs> opzet. Nee, niet je, je, moet, je moet er echt naar luisteren. Ja, ja prachtig en het, mooi. En uh, ja, wat mij altijd erg raakt in, in haar. Uh, in haar liedjes uh, zijn toch wel teksten die wat, wat dieper gaan dan wat normaal gesproken gebruikelijk is in de popmuziek. Heel, heel apart was ook haar manier van optreden. Zij was denk ja. ik een van de allereerste zangeressen die met een draadloze microfoon werkte. Ja. Uh, omdat ze dan, uh, want met zo'n ding in de hand, uh, zei ze, kan ze niet dansen. Ze danste ook nee, altijd ja. op een heel apart manier. En het, wa het was uh, een, het, een van de weinige zangeressen die dat ook inderdaad kon. Ja zingen en dansen. Goed, welke nummers hebben we gehoord? Uh, de eerste, dat was Cloudbusting en voor zover ik weet stond hij op de tweede LP Lionheart. En uh, die, dat is nog een bescheiden hit geweest, ook hier in Nederland en uh, een uh, bekende clip daarvan uh, waar nog uh, Donald Sutherland in voorkwam. Oké. Okay. Ja, en uh, daarna hoorden we Moving, dat is het ik dacht het openingsnummer van The Kick Inside. En uh, het bijzondere daaraan is dat het uh, begint met uh, walvisgezang. Ja. ja. En uh, het laatste, dat was uh, Strange Phenomena. Wat gaat over uh, ja. vreemde gebeurtenissen die je, die je soms uh, tegenkomt. Dat je dus aan iemand zit te denken die dan vervolgens uh, in uh, dezelfde minuut belt en zo. Ja. Of voor je neus staat. Ja, Oké. Okay. Nou, Kate Bush, we staan dus onze 3-1. Dames en heren. Mochten u suggesties hebben voor een uh, mooie 3-1, uh, stuur ze gerust in. Het kan even duren voor hem uitzenden. Want we hebben de komende twee weken. hebben we nog een aantal van. Uh, of ja. deze week en de volgende week. Ja. Maar uh, ze komen gegarandeerd allemaal aan bod. Dus ja, mocht ze komen aan de beurt. Vrijdag, dan of, ook. Vrijdag hebben we de sterfdag van uh, QB en de Blizzards. Die hebben we al een keer gehad in een 3-1. Maar omdat het vrijdag de sterfdag van QB is, heeft ja. uh, iemand uh, nog een prachtige 3 3-in-1 ingestuurd. Dus die gaan we vrijdag doen. Morgen weet ik het nog niet. Want die staat volgen gewoon het lijstje. En uh, nou, er komen nog veel meer leuke dingen. Dus mocht u iets hebben... Mocht u denken van... Hé, hey, dat vind ik leuk... Drie platen van één artiest. Of, dat kan ook, drie platen met één gezamenlijk onderwerp. Moet je het onderwerp er wel even bij zetten. Want er was er vorige week één die diende een drie in één. In de ding. Nou, wat hebben die drie platen met, met elkaar te maken? Dus ja. die hebben we toen ook niet gedraaid. En uh, toen zeiden hij. ja, die zijn alle drie jaren vandaag. Hallo, zet dat er even bij. Hey, halve zool. Zo. Dus, dus um, als, het, als u drie platen kiest met een gezamenlijk onderwerp... moet u wel even weten wat het onderwerp Waar is. Waar het over gaat. Ja. Want anders denk ik, ja. wat heeft het met elkaar te maken? Maar goed, drie in eindjes, U kunt ze insturen via onze Facebook-pagina uh, Zandvoort Luncht. Wat u wel zou doen: facebook.com slash Zandvoort Luncht. Daar kunt u uh, via een berichtje eventjes uw 3-in-eens-suggestie uh, neerzetten. Uh, u kunt het ook op de Asant uh, de CFM app doen. Dan, uh, dan lezen we het ook. En uh, nou ja, goed, uh, er liggen ook formuliertjes bij onze twee favoriete cafés in de Haltestraat. Uh, ja. Dan kunt u uh, kunt ook zo'n formuliertje invullen. En dat halen wij dan eens per week op. En dan zien we er wel weer wat er komt. Dus uh, <coughs> dat, uh, bij, bij Vier en Laurent en Hardy liggen die formuliertjes... En uh, die kunt u dus daar uh, ook invullen als u, dat leuk. als u daar toevallig komt. Dan doet u gewoon een leuk drie-in-eentje. En dan wordt dat via CFM uitgezonden. Leuk hè allemaal? Heel leuk. Ja. ja, ik vind het een, uh, tot nog toe nog steeds een heel leuk. Maar uh, af en toe ook heel verrassend onderwerp. Ja, dat ja. wel. En dat komt natuurlijk allemaal vanwege onze Veronica dag. Hè, want ja. uh, daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen. Geïnspireerd door Lex Harding. Door Lex Harding weer. Weer beter en, uh. hebben. Ja. Het kan gewoon niet beter, zeggen we dan. Mm. Uh, nou, even kijken wat er nu gebeurt. Want er gebeurt er mm. Ja, daar hapert wat. Daar uh, hapert wat hier. Nou, uh, we hebben in ieder geval het uh, regio-nieuws. Dat krijgen we nu. Ja. Op dinsdag 30 september 2014 kunt u het www.omgevingsloket.nl de hele dag niet gebruiken. De nieuwe versie van het omgevingsloket wordt dan geplaatst. Het omgevingsloket is vanaf woensdagochtend 1 oktober uh, aanstaande weer beschikbaar. De wijziging voor vergunningvrij bouwen in de vergunningcheck wordt op 1 oktober nog niet in de productomgeving geplaatst. Omdat deze wijziging naar verwachting pas op 1 november ingaat. Dus uh, de, het, het, het aanmelden van vergunningvrij bouwen... op, de, op het omgevingsloket uh, wordt pas op 1 november in deze, uh, op deze pagina geplaatst. Zo was het. Gisteren tijdens de gemeenteraadsvergadering zijn drie buitengewone raadsleden benoemd. Voor het CDA is dat de heer A. A Berg, de heer uh, Middenbo voor uh, gemeentebelangen Zandvoort... en voor sociaal Zandvoort mevrouw Kol. Het is de raadsfracties toegestaan iedere, ieder twee buitengewone raadsleden voor te dragen... Zij ondersteunen de fracties voor de, uh, voor de werkzaamheden in de vergaderingen. En deze benoeming geldt voor de gehele raadsperiode van 2014 tot 2018. 30 zorgaanbieders van de regio, gemeente Eemond en Zuid-Kennemerland gaan samenwerken. Er worden afspraken gemaakt over het aanbod van maatwerkvoorzieningen in het kader van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning. Zo willen de partijen ervoor zorgen dat goede zorg en ondersteuning ook na 1 januari beschikbaar blijft. Jongeren die hun smartphone niet op de fiets gebruiken worden beloond. Door offline te zijn tijdens het fietsen kunnen ze in een nieuwe app punten sparen... en kans maken op prijzen zoals bioscoopkaartjes, t-shirts of een fiets. Voor veel fietsenongelukken worden veroorzaakt omdat fietsers bezig zijn met hun smartphone... Vooral onder jongeren is het aantal ongelukken hoog. Nog even WhatsApp, tweeten of Facebook ervoor, je het weet, gaat het mis. In België en Duitsland is de smartphone op de fiets verboden en wordt daar dus ook beboet. Nederland kiest voor belonen. In het duingebied rondom Manege de Bokkendorans aan de zeeweg is maandagmiddag een brand uitgebroken, die later opgeschaald werd naar een grote brand. De op één na hoogste alarmfase. Smiddags rond half zes werd het zijn brandmeester gegeven. Uit Zandvoort hebben vier brandweerauto's met bemanning deelgenomen aan het bluswerk... dat met zuur vuurzwepen gedaan werd. Circa 300 vierkan vierkante meter duigebied is verwoest. In het gebied leven 14 wisenten die niet in gevaar gekomen zijn... Hoe de brand heeft kunnen ontstaan moet nog uit onderzoek blijken. En tot zover het nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, vandaag hebben we te maken met een koufront verbonden aan een depressie. De bewolking heeft dan ook de overhand en er zijn perioden met buien geregen. Er wordt door uh, de verschillende weermodellen tussen 7 en 12 mm regen verwacht. Later vandaag zien we ook af en toe de zon. Maar ook dan komt het nog regelmatig tot een bui en daarbij is ook onweer mogelijk. De west- tot zuidwest-wind draait naar noordwest en is krachtig aan zee. Windkracht 4 tot 6 en de temperatuur wordt niet hoger dan 16 graden. Vanavond is er nog een buienkans. Komende nacht blijft het droog met een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. De noordwestenwind neemt af naar matig en de temperatuur zakt naar 12 graden. Morgen blijft het overal in de regio weer droog met naast wolkenvelden ook perioden met zon. Het wordt opnieuw niet warmer dan 16 graden. Tot zover.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 Before, So nothing could be sillier At closer range, his face was strange, but his manner was familiar So I walked up the stairs like a good girl should He followed me up the stairs like I knew he would Because a guy is a guy Listen and I'll tell you what this fella did to me I stepped to my door like a good girl should He stopped at my door like I knew he would Because a guy is a guy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 Dat is wat iemand me Doris Kappelhof was dat. Dat is wat hij met me Ja, wat denkt u? Uh, dat is niet waar, joh. Jawel. Wat zo heet ze echt. Doris yeah. Day. En een guy is a guy. Dit zijn die Allysons. Volgens mij hebben ze nog eens meegedaan aan het Eurovisie Songfestival, uh, zoiets. Are you sure? De bioscoopagenda. Ja, uh, vanmiddag de. Jeugdfilm Hoe Draak 2 in 3D. En die begint vanmiddag om half twee. En zaterdag, zondag en maandag eveneens om half twee. Dan de Noorse jeugdfilm Casper en Emma. En deze is eveneens vanmiddag te zien om half vier. Dan een uh, nieuwe jeugdfilm, Koemba de zebra die zijn strepen kwijt is. En dit is eveneens een 3D-animatiefilm. En deze film draait zaterdagmiddag om half vier, zondagmiddag om half vier en volgende week woensdag eveneens om half vier. Dan de film Boyhood. Een prachtig herkenbaar en hartverwarmend portret over opgroeien... het vormen van een eigen identiteit, familieleven... en, de genadeloze, en het genadeloze verstrijken van de tijd. Deze film uh, is vanaf morgen te zien om half acht s avonds. En dan vanavond in filmclub Simon van Kolm een Duitse film die vrouw des politisten en... Dat is een film die een hoofdstukken vertelt over een intieme familiegeschiedenis. En zoals gebruikelijk begint deze vanavond om half acht. Tot zover de bioscoopagenda.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 So I won't let you go. So we'll sing it to the stars, parade it like a moss, and every city lies.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 Daarbij is dat een van de jongens die meedeed aan het programma van uh, de beste singer-songwriter ofzo. Geweldig. Mooi liedje trouwens. Lover and the man. Altijd weer ZFM. Oh, is dat zo? Nou ja, is uitzicht. het zegt. Pas op, Angela. Grizzly Bear komt binnen. Oh, Kijk het! Gezellig. Angus en Julia Stone. Uit Australië komen ze. Broer en zus. De heet Grizzly Bear. en Julia Stone, zo moet ik het zeggen in de goede volgorde. Australisch duo en ook oh. op internet www.zfmzandvoort.nl Ja, en de website is helemaal vernieuwd hè. er is een hele mooie nieuwe website gekomen dus wat dat betreft uh, kun je dat rustig doen. Ik zei dus Julia en Angus Stone en wordt heet de Grizzly Bear. Dit is de Lids En dat doen we het heet Battle. I We hadden er niets. Met het prachtige nummer Neskyo. En hebben we nog tijd voor... Nou ja, hebben we nog tijd voor één. Ja, nog één leuke plaat voor het nieuws van één uur. Het NOS nieuws dan natuurlijk. En dat is uh, Twin Forks en Cross My Mind. Ja! Yeah. En dat was uh, Twin Forks met Cross My Mind. We gaan nu meenemen naar het uh, nieuws van uh, 1 uur. En daarna komen we weer terug met een leuke conference. En we hebben natuurlijk straks ook nog het, uh, het regio-nieuws en het recept. Ook dat nog, ja. Dus er is dus nog genoeg te doen vandaag. Dus tot zo aan de andere kant van het nieuws.